Uur. Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Voormalig bankier Mark Carney wordt de nieuwe premier van Canada. De liberale partij koos hem als opvolger van Justin Trudeau... die na negen jaar aftreedt. Carney, die helemaal geen politieke ervaring heeft... belooft de economie te versterken en harde onderhandelingen te voeren... met de Amerikaanse president Trump over importheffingen. Carney blijft in ieder geval tot oktober president van Canada. Dan zijn op zijn vroegst weer verkiezingen in het land... Op een bedrijf waar de hennen alleen voor de Nederlandse markt eieren produceren... ...start vandaag een pilot met een vaccin tegen vogelgriep. Na een positief uitgepakte proef vorig jaar... ...volgt er nu een proefperiode bij een commercieel pluimveebedrijf. De verwachtingen zijn hoog gespannen bij de pluimveesector en bij minister Wiersma. Tot nu toe was het ruimen van besmette dieren de norm... ...maar met vaccinatie hoopt de sector vogelgriep beter te beheersen. De pilot duurt twee jaar... In een wooncomplex in Heemstede waar zondagmiddag brand was... heeft de politie een drugslaboratorium ontdekt. Wat voor drugs er werd gemaakt is nog niet bekend. Door de brand moesten 50 mensen hun huis uit. Bewoners van 20 appartementen brengen de nacht nu ergens anders door. Er wordt nog onderzocht of de brand is ontstaan bij de productie van drugs. De politie is op zoek naar twee mannen die rook zouden hebben ingeademd. Zij worden niet gezien als verdachten, maar als mogelijke getuigen. Op de Europese kampioenschappen indoor atletiek in Apeldoorn... hebben de vrouwen- en de mannen ploeg goud gehaald op de 4x400 meter. De vrouwenploeg werd nog gedisqualificeerd. Katelijn Peters zou bij het doorgeven van het stokje aan Femke Bol... een Britse atlete gehinderd hebben, maar die beslissing werd later teruggedraaid. Goud was er zondag trouwens ook bij het kogelstoten voor Jessica Schilder... in een nieuw record van 20,69 meter. Het weer, het is behoorlijk fris, op sommige plekken zelfs nog onder nul. In het oosten en noorden kan het mistig worden. In de loop van de ochtend steeds meer zon en uiteindelijk 13 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht. We're on the The no moon's gonna shine like a spoon No, we're gonna let it You won't regret it, kick your shoes off Do not fear Bring that bottle